Trudy Vendrich met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli maken opstandelingen jacht op kolonel Gaddafi. Na de verovering van zijn hoofdkwartier worden alle gebouwen uitgekamd. Er wordt rekening mee gehouden dat Gaddafi via het ondergrondse tunnelstelsel is gevlucht. Veel opstandelingen zijn na de verovering van het complex aan het plunderen geslagen. Er is niet alleen een wapendepole gehaald, maar ook tv's, kleding en sieraden van Gaddafi zijn meegenomen. Verder is de Bedouin... Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Dus goedemorgen luisteraars Deze vrolijke tonen is weer een mooi begin van 2 uur jazz op CFM Vandaag uh, gebracht door David Habig en Peter den Boer Vandaag doen we veel Nederlandse jazzmuzici, Maar ook Duits en Franse Grote jongens, kleine jongens, van alles door elkaar We begonnen met een uh, groepje uh, onder leiding van uh, Ruud Jacobs, Pim Jacobs Waar we Frits Londersbergen op de vibrafoon hoorden En als intro was dat om een volgend stuk op vibrafoon te laten horen Wat er stevig aan toegaat door het Red Norvo Allstars Sextet Met Aaron Sax op de klarinet, Teddy Wilson, Red Norvo op de vibrafoon Slam Stewart op de bus en Eddie Del op de drums. Een opname met 44. 7 Baby Lawrence Dat was uh, Onmiskenbaar, Count Basie Maar niet alleen, samen met Oscar Peterson De luisteraar denkt, ja ik hoor iets Maar ik weet niet wat Freddie Green, guitar, Ray Brown, Bas, Louis Belson Allemaal leven ze niet meer Maar het was een prachtig voorbeeld Van uh, een small group Van Count Basie, die vandaag Jarig zou zijn geweest Als die nog zou hebben geleefd Dat is de small band van Count Basie. maar die is natuurlijk beroemd geworden, David, om zijn Big, Big Band. Band. Ja. Nou ja. Hij zou vandaag 107 zijn geworden als hij nog had geleefd. Hij is helaas in 1984 uh, overleden. Uh, ik heb een uh, stukje uh, van hem opgezocht, de Sunny Side of the Street. En daarin uh, komt de Big Band na een paar uh, seconden komt hij, uh, naar boven. Uh, ik zal hem even laten horen. De droefheid ten top I won't cry anymore Etta James Dat is nou het leuke van jazzmuziek Dat je je ziel en je zaligheid op alle manieren erin kan, kunt leggen De droeve kant en de blijde kant Een ander voorbeeld van de droeve kant is natuurlijk de blues En hier wordt die mooi vertolkt Door Jimmy Smith Omringd met uh, Kenny Burrell op gitaar Art Blake op de drums Cecil Payne op de bassen opname uit 58. Een gouden opname mogen we zeggen. Blues number one. David en ik realiseren ons bij het maken van een programma als dat van vandaag... ...dat het, als je nummers gaat uitzoeken... ...dat je dan kriskras door alle stijlen en door alle tijdsperken heen vliegt... ...als met een teletijdmachine. Wij lieten nu horen de Ramblers met een opname uit 1947... ...I see you in my dreams. En een oer-Nederlands product. En... We gaan net zo makkelijk naar een hedendaags Nederlands product, David. Ja, Kim Hoorweg. Uh, op hele jonge leeftijd. Uh, haar vader, die was uh, pianist, Erwin Hoorweg. Um, en die uh, speelde samen met Treintje Oosterhuis. En daardoor is Kim uh, al op vrij jonge leeftijd... Uh, heeft ze het treintje Oosterhuis leren kennen. En door haar werd ze geïnspireerd om jazz te gaan zingen. En al op haar veertiende kreeg ze een platencontract aangeboden. Um, en, ja, toen, inmiddels zijn er twee albums al uit. Ze is nu uh, 18. En dit jaar wordt ze 19. Um, en uh, het is echt geweldig om te horen. Het is echt een uh, geweldige stem. Ik heb een opname um, die is gemaakt bij Omroep Brabant. En uh, nou, luister maar. Yeah Van Jenny Jackie McLean speelde Lost. Aan het begin van de uitzending zei ik u al dat wij vandaag zwerven door vele landen, waaronder ook Duitsland. En we gaan nu een mooie boogie laten horen: Tip Top Boogie, door een Duitse band, Eine Kleine Jazzmuziek. Listen here, heer, een van mijn grote favorieten nog steeds ja de invloeden van zijn uh, Cubaanse roots van meneer Harris, die zijn duidelijk hoorbaar Het wat bijzonder aan hem is dat hij heel veel geëxperimenteerd heeft met, uh, met muziekinstrumenten hij heeft uh, een soort uh, aartsvader van de ap bijzonder apart uh, elektrisch versterkte saxofoon en heeft ook veel ge, ge experimenteert met saxofoons met trompetmondstukken of trompetten met saxmondstukken dit terzijde wat ook een, een mooie een Afrikaanse achtige beat op de achtergrond heeft is het volgende stuk van uh, het trio van Monty Alexander met John Clayton op de bas en Jeff Hamilton op de drums nou mooi kan het niet Opgenomen in de boerenhofsteden, waar ze, natuurlijk, de ouderen onder ons zullen dat nog herinneren dat we elke donderdagavond prachtige opname, live opname hadden vanuit de boerenhofsteden. Nu dus Monty Alexander in Fuji Mama. Eerste uur. Um, ik, David Habig en Peter den Boer um, zijn na het nieuws van 11 uur weer bij u terug. Tot zo. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dikter Hark met het NOS journaal. Op een vliegveld bij Madrid is de afsluiting van de katholieke wereldjongerendagen begonnen. Een openluchtmis onder leiding van paus Benedictus. Er zijn zo'n miljoen bezoekers onder wie de Spaanse koning Juan Carlos en zijn vrouw Sofia. Veel gelovigen hebben een Biddend buiten doorgebracht. Gisteravond raakten zeker zeven mensen gewond door noodweer. Door een windvlaag viel een lichtmast om, die op het kampeerterrein neerkwam. Eerder op de dag waren zeker 900 bezoekers van de Wereldjongere Dagen door de hitte onwel geworden. In Rotterdam zijn vannacht drie mannen aangehouden na een achtervolging door de politie. Daarbij is één keer gericht geschoten door een agent. De politie was na een melding van een mogelijke schietpartij.